Langs de route die koningin Beatrix en haar familie lopen is er extra camera toezicht. Ook zijn de bewoners en hotelgasten langs de route gescreend. Vanwege de aanslag op de koninklijke familie in Apeldoorn in 2009... en een incident op Prinsjesdag is de beveiliging van dag opgeschroefd. In Ivoorkust heeft de bevelhebber van het leger van president Bakbo... zijn toevlucht gezocht tot het huis van de ambassadeur van Zuid-Afrika. Daardoor lijkt de positie van Bakbo verder verzwakt.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 9. <laughs> ZFM Mama's gonna give you some bliss. zand zandvoort. Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer, lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van mij. Ik wil haar terug die mooie tijd, maar zij lijkt lang. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt aan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 Je bent een wonder voor me, denk ik ter doorn mijn vinger prikt. Rood is mijn bloed, dat valt op de grond, en even lijk ik verloren. Maar jij brengt mijn vingers naar je mond, en je kust ze, en ik weet... through We Yeah, you yeah. Ja